6 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Minister deelt kritiek op Maastad ziekenhuis. Medewerker rode halve maan in Syrië doodgeschoten. Een verbreding A 27 bij Utrecht mag doorgaan, minister Schippers is het met de inspectie eens dat het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft gefaald bij de bestrijding van de Klebsiella bacterie het is pijnlijk duidelijk geworden dat er op allerlei niveaus zaken niet goed zijn gegaan. En er was sprake van ernstig normoverschrijdend gedrag, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. In het Rotterdamse ziekenhuis zijn zeker drie patiënten overleden als gevolg van de besmetting. Bij tien andere sterfgevallen speelt de klebsiella bacterie mogelijk een rol. De inspectie vindt dat drie microbiologen hoofdverantwoordelijk zijn... en begint een zaak tegen hen voor de tuchtrechter. Het OM bekijkt of er een strafrechtelijk onderzoek moet komen. De overheid moet als aandeelhouder van de NS 166 miljoen apart zetten omdat de hoge snelheidslijn met verlies draait. Dat staat in een nog vertrouwelijk rapport van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer dat de NOS heeft kunnen inzien. Minister Schultz had de tegenvaller al gemeld, maar dat gebeurde alleen in de kleine lettertjes bij de miljoenennota. Kamerleden zijn erg bezorgd over de toekomst van de HSL, blijkt uit het rapport.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 De voetbalwet is een kleine anderhalf jaar van kracht. De discussie erover is de laatste tijd weer opgeleid naar aanleiding van een aantal recente incidenten. In het noorden van Syrië is een chef van de Syrische hulporganisatie... halve Maan doodgeschoten. Het is voor het eerst sinds het verzet tegen president Assad in maart begon... dat een lid van de zusterorganisatie van het Rode Kruis is omgebracht. Het slachtoffer kwam uit Damaskus toen zijn auto onder vuur werd genomen... Het is nog onduidelijk wie de aanslag heeft gepleegd. Volgens het Syrische bewind waren het terroristen waarmee de opstandelingen worden bedoeld. De internationale Rode Kruis in Genève zegt dat de aanslag bewijst dat er in Syrië geen respect is voor hulpverleners. De verbreding van de A27 bij Utrecht tussen Lunette en Rijnsweert mag doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van omwonenden verworpen dat extra rijstroken meer lawaai en stank veroorzaken.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 Morgen is het bewolkt en regenachtig. Bij een matige tot krachtige zuidoostelijke wind wordt het een graad of zes. De dagen daarna meer zon en geleidelijk kouder. ANWB Verkeersinformatie. Het is een minder drukke avondspits dan gebruikelijk. In totaal staat er 99 kilometer file. De meeste file staan rond Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Ik begin met de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen de knopende Ekkersweijen en de Hoogstad 4 kilometer. Dat was in de aanrijding. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er is ook wat vastgelopen op de randweg Eindhoven de N2 richting Maastricht. Daar staat nu tussen Veldhoven-Zuid en knopend Heide 5 kilometer. Lang is de file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwebrug en knopend Gouwen 9 kilometer. Dat heeft te maken met de file op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat een kapotte kraanwagen. Tussen knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer. De kraanwagen wordt na de spits geborgen.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 En Lucella Carrasso. Zeven minuten over zes, goedenavond. Het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo staat weer vol. Vandaag is het precies een jaar geleden dat daar de Egyptische opstand begon. En die resulteerde toen in het vertrek van president Mubarak. Iemand die we toen vaak spraken in die hectische dagen was Hussein El Shafai. Hij maakte het allemaal van zeer nabij mee. Bijvoorbeeld op 10 februari vorig jaar. Vlak voor de val van Mubarak toen El Shafai...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 U uh, was toen vol hoop. Zo hoorden we toen. U had veel vertrouwen in het leger, dat de kant van het volk koos. You were so hopeful, full of confidence about the role of the army choosing sides for the people. Who is dat nu? How is that now? It's the other way around, actually. It's the opposite. Uh, I mean, like, one, one year ago, uh, what we saw from the army was complete honor. But now... Um, uh, when, you, when you look back at that, it looks like it was mere hypocrisy going on, or they were just trying to take the side of the people, to just to put some end to the unrest that was going on. But uh, during that year, the army has been doing nothing but brutal. Um, attacks op on, on, on, on peaceful protesters, op uh, bloggers, on activisten, on even random, absentminded people walking on the street. Oké, okay, Hussein, let And... me translate for a sec. Um, het tegenovergestelde is het geval. Een jaar later zegt hij, wat ik heb gemerkt de afgelopen tijd, is de hypocrisie, zoals hij het noemt, van het leger. Dat zich vooral heeft verloren in brute aanvallen op mensen in de stad, maar niet alleen mensen in de stad, maar ook op bloggers, zoals Hussein dat zelf ook is. En dat brengt u vandaag op het Tachrierspunt. That brings you back a year later to the uh, Tahrir Square. Um, you were there. What kind of a celebration was it, nevertheless? It was not a celebration, although they wanted it to look like one, but uh, it, it has been already agreed and arranged that the people who want to celebrate uh, are going to another square, because in Tahrir we are going to protest uh against uh the military rule and uh against uh the constitution that they're trying to make before the presidential elections uh it, it was basically like um like the round two from from the 25th of january last year it was it wasn't much less all the way uh through the marches to Tahrir. Uh, het was zeker geen uh, vreugde, Het was zeker geen viering vandaag. Het was een beetje ronde twee van wat er vorig jaar op 25 januari gebeurde. We protesteerden tegen de manier waarop ze de grondwet hebben beschaamd. Er is toch een hoop gebeurd het afgelopen jaar. A lot has happened, zijn uh, Take the elections, for example. De verkiezingen waarbij Egyptenaren kozen voor de moslimbroederschap. Uh, the fact that a lot of Egyptians um, uh, voted for the Muslim Brotherhood. Um, How do you look back on that? I'm sorry, can you rephrase the question? How, how do you look back at the uh, parliamentary elections that um, meant a majority... I, I, did, I, did, I didn't vote. Uh, you, you didn't I, vote? I you have not voted. Why not? Why didn't you vote? Uh, okay, I was, on the, I was on my way to the voting poll when I got a phone call from a friend who was at the hospital because she was nerve-gassed during the protests that were taking place more or less one week before uh, before the the voting started, and they went all the way through the votes. These elections were blood covered. They were too early. There was only one party that was ready for the elections, which is the party that's been organizing itself for 100 years, which is the Muslim Brotherhood. Um, they they They're very good at campaigning, but there was no time for people to see which parties represent them and to try to dig deeper into what they really need. Het was een grote teleurstelling zegt Hussein. Uh, de verkiezingen liepen voor hem uit op een teleurstelling. Hij stemde niet want hij moest een vriend te hulp schieten die bij protesten uh, werd geraakt. Hij zegt dit was eigenlijk te vroeg deze verkiezingen en dat brengt ons toch bij de vraag de slotvraag Hussein. Last question. Uh, a year later, are you pessimistic or hopeful about the nearby future? I'm very pessimistic about the near future uh I didn't like I didn't like the High Square today, for for example, because it was also taken over by by the Muslim Brotherhood to have all the microphones and all the speakers and everything, and they were trying to make it uh clear in front of all the media that we are celebrating when we were not. No one was. Teleurstelling vanmiddag op het plein. Pessimisme is het gevoel dat ik overhoud na deze dag. Precies één jaar na die grote demonstratie in het Tagrierplein. Thank you so much for talking to us, Hussein. Thank you. Bye-bye. Van Egypte gaan we naar Schotland. Want het referendum over Schotse onafhankelijkheid krijgt steeds meer vorm. De premier Alex Selmond heeft vanmiddag de plannen voor een referendum gepresenteerd. Hij is er zelf groot voorstander van om uit het Verenigd Koninkrijk te stappen. I want Scotland to be independent, not because I think we are better than any other country. I know we are just as good as any other country. Like these other nations, our future, our resources and our success should be in our own hands. Onze toekomst, onze middelen, ons succes moeten in onze eigen handen zijn. Al dus de Schotse premier vanmiddag, correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, hoe moet dat referendum volgens de premier eruit gaan zien? Bent u het ermee eens dat Schotland een onafhankelijk land wordt? Dat is de precieze formulering. De vraag die de Schotten dan krijgen voorgelegd in zo'n referendum... dat moet dan in het najaar van 2014 plaatsvinden. En als de meerderheid van de Schotten ja zegt... dan kan Schotland al in 2016 dan ook echt onafhankelijk zijn. Is dat nu de eindversie die de Schotse premier heeft gepresenteerd? Nee. Uh, hij laat nog een heel duidelijke mogelijkheid open voor een derde optie. Een optie die ze hier uh, devolution max noemen. Dat zou betekenen dat de Schotten ook zouden kunnen kiezen... niet voor onafhankelijkheid, wel... Voor verregaande autonomie. Dus dan zou Schotland wel lid blijven van het Verenigd Koninkrijk. Maar de regering in Londen ja, die zou dan alleen maar verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijk zijn voor buitenlandse zaken en defensie. En de rest is dan de bevoegdheid van het Schotse parlement en de Schotse regering. En kan de premier van Schotland bepalen dat dit referendum er komt? Of moet de, de regering Cameron er ook nog een, een zege aan geven? Eigenlijk kan Alex Salman helemaal uh, niets bepalen. En daarom is er ook een stevige ruzie ontstaan... tussen de Schotse regering en uh, de Britse regering in Londen. Uh, premier Cameron die probeert nu de hele kwestie te forceren. Dat kan hij ook, want uh, de Britse wet schrijft nu eenmaal voor alle wijzigingen van de Britse constitutie, dus alle, de, hoe de bestuurlijke organisatie van het land... is ingedeeld als dat veranderd gaat worden. Ja, daar gaat het parlement in Londen over, niet het Schotse parlement. Dus een Schots referendum, zo zegt Cameron, zou hooguit uh, adviserend zijn, niet bindend. Cameron zegt nu, dat biedt hij aan, van oké, okay, jullie mogen een referendum houden. De uitkomst zullen wij als bindend accepteren, maar dan wel op onze voorwaarden. En die voorwaarden zijn volgend jaar een referendum houden, niet in 2014 dus. En alleen een ja een, of nee, voor of tegen onafhankelijkheid. En niet die derde optie, een tussenoptie voor meer autonomie. En wat zit daarachter? Want wat wil Cameron zelf met Schotland? Daarachter zitten de opiniepeilingen. Want als je uh, uh, afgaat op de opiniepeilingen, dan is maar een minderheid van de schotten uh, voor onafhankelijkheid, ongeveer 35 procent. Dus dat referendum zou Alex Sermen als het alleen over ja of nee zou gaan verliezen. Vandaar dat ze ook heel graag die derde mogelijkheid willen toevoegen. Want dat zien ze dan als een omweg naar alsnog... Onafhankelijkheid. Nou, die vrees leeft ook bij de Britse regering. Daarom wil Cameron alleen een simpel ja of nee... voor of tegen onafhankelijkheid... in de verwachting dat de meerderheid van de schotten... tegen onafhankelijkheid kiest. En Cameron hoopt dan dat voor een hele lange tijd... Uh, een einde wordt gemaakt aan deze kwestie. Ja, want hij hecht eraan dat de schotten erbij blijven. Hij is, een unionist. hij is een unionist en hij, uh, hij wil het Verenigd Koninkrijk bij elkaar houden. En uh, de, vandaar dus dat hij ook er alles aan zal doen om het referendum te vormen... naar zijn zin en niet uh, uh, uh, de, de zin te geven aan de Schotse premier Alexamen. Anja van der Horst, dankjewel vanuit Londen. Autolieven worden steeds inventiever... en dus stoppen fabrikanten allerlei snufjes in de auto's. ZE over auto's gesproken. Jolanda van der Velden, hoe is het op de weg? Het gaat al snel eh, met de dagelijkse files, die lossen heel vlot op. 56 kilometer nog in totaal. Probleem bij Rotterdam, daar staat een kapotte kraanwagen... die wordt pas na de spits geborgen. Daardoor loopt het behoorlijk vast op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Nieuwebrug en knopend Gouwe 9 kilometer... en op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdick. Ondanks betere beveiligingssystemen daalt het aantal diefstallen van auto's niet meer. In ons land werden vorig jaar 11.658 auto's gestolen. Omgerekend per dag 32. Opvallend is dat bijna de helft van de gestolen auto's niet wordt teruggevonden. De nieuwste vondst om criminelen te slim af te zijn heet Track and Trace een voertuigvolg systeem. Je ziet het niet vanaf de buitenkant, maar deze Volvo is uitgericht met een track-and-trace-systeem. Een voertuigvolgsysteem met een klasse 5 certificering. Wat betekent dat wij de auto van een afstand in de gaten kunnen houden. Kunnen zien wat de route is die een auto heeft afgelegd. En eventueel de auto ook kunnen stilzetten. Big brother. Ja. Femke Bruggeman van Volvo. Hoe gaat dat, dat stilzetten? Kan dat ook met 120 op de A2? Uiteraard niet. Het stilzetten van een auto mag natuurlijk nooit een gevaarlijke situatie opleveren. En het is eigenlijk zo dat op het moment dat de auto stil is gezet... dat men dan pas alle systemen uitschakelt. Track and trace heet dat dus. Oké, okay, daar ga ik er nu vandoor. Dat is goed. Dan gaan we aangifte doen en een melding maken bij de meldkamer. Nou, daar gaan we dan. Een stukje rijden op weg naar Amsterdam. Route wordt berekend. In Amsterdam zetelt de Rijvereniging, De belangenorganisatie van de Nederlandse auto-importeurs. Zij hebben een gezamenlijk probleem, want weliswaar komt er steeds meer technologie aan boord van auto's. U nadert uw eindbestemming. Maar autodieven zijn creatief en zijn er erg bedreven in om beveiliging te omzeilen. U hebt uw eindbestemming bereikt. Uw routebegeleiding is nu beëindigd. Goedemiddag, Louis. Harald Bresser van de rijvereniging. We noemen het wel de Red Race, of je kan het ook de wapenwetloop noemen, tussen aan de ene kant de fabrikant die continu probeert producten zo goed mogelijk te beschermen. En aan de andere kant de criminaliteit die uh, continu probeert... om die bescherming te doorbreken om aan zijn vraag te voldoen. En zo'n volgsysteem, kan dat nou het ei van Columbus zijn? Nou, zo'n volgsysteem lijkt het ei van Columbus. Uh, je ziet dat uh, een aantal verzekeraars het al uh, verplicht stelt... bij de met name wat duurdere auto's. Dat is natuurlijk een hele mooie oplossing... waarbij je dus continu kan zien waar de auto is. Tot het moment daar is en de dieven weer slimmer zijn dan de technologie. Want dat is een wet, hè? Ja, het, is een, het, is, het blijft een wapenwet lopen. Naam van de stad? Amersfoort. Er zijn nog maar heel weinig auto's die zo'n voertuigvolgsysteem standaard hebben ingebouwd. Meestal gebeurt dat dus op verzoek van de klant. Cosmonaut. De routebegeleiding begint nu. En Oscar Bregman die is erin gespecialiseerd. Sla linksaf de Cosmonaut op. U hebt uw eindbestemming bereikt. Oscar Brechtman, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Ben ik nou optimaal beveiligd met dat track-and-trace systeem? Nou, Als de dieven de sleutel van de auto hebben, dan wordt het systeem ook niet geactiveerd. Want dan zetten ze de auto van de alarm af en dan wordt het systeem nooit geactiveerd. En dan moet je zelf het systeem laten activeren door de meldkamer te bellen. Als dat s'nachts om 1 uur gebeurt en je wordt s ochtends wakker om acht uur... Ja, dan is er zeven uur lang als je auto weg. Ja, en zo gaat het wel vaker? Dat gebeurt vaak. Vaak hengen ze s'nachts uit huis de sleutels. En dan is hij al bij het wakker worden in de buurt van... De bekende landen. Dat laten we niet over Polen praten, maar die kant ga je wel op vaak. Dus het is niet de geniale, alles oplossende technologie? Nee. Wat is het alternatief? Het alternatief erbij is om een uh, mechanische beveiliging te nemen. Mechanische beveiliging houdt in dat uh, een gedeelte onder de versnellingspook wordt gemonteerd. Dus door middel van een sleutel zet je een pin door het mechanisme heen... waardoor de auto dus niet uit zijn achteruit of uit zijn peet te halen is. De auto staat gewoon helemaal vast... Dus u zegt, dit werkt eigenlijk beter dan al die technologische foefjes? Ja, de, de beste is natuurlijk een combinatie van beide te nemen. Maar ja, dat is een duur geintje. Dat is een duur geintje, ja. Dan ben je ben zomaar duizend al... euro armer. Ja, dat klopt. Als je beide doet, nog een stuk meer. Nou hebben ze me eindelijk te grazen. Ik kan eindeloos op de start knop drukken, maar er gebeurt niks. Even bellen met Met Femke. Femke. Dag Femke. Het is, jullie gelukt. Het is ons gelukt. Wij kregen de melding dat de auto ontvreemd was. En vervolgens hebben wij gevraagd te zorgen dat er niet meer mee gereden kon worden. En hebben jullie nou ook in beeld waar ik allemaal geweest ben? Jazeker, we kunnen precies zijn waar je geweest bent. Je hebt bijvoorbeeld een tijd lang stilgestaan in Amersfoort, zag ik zojuist voorbij komen. En hoe kom ik nu thuis? Ik ga er doorgeven dat de auto terecht is en we gaan de auto weer in werking laten zetten. Bedankt. Graag gedaan. Op weg naar de avondmaaltijd, Louis Dikker. Rusland maakt zich op voor de presidentsverkiezingen. 4 maart zijn die. En premier Poetin lijkt zich niets aan te trekken van de protest in zijn land. Iedereen in wie hij een tegenstander ziet, krijgt het zwaar te verduren. Je ziet dat ook bij GOLOS, een onafhankelijke waarnemersorganisatie. Vandaag presenteerde die organisatie een nieuwe website. waarop onregelmatigheden in aanloop naar de verkiezingen kunnen worden gemeld. Een verslag vanuit Moskou van Kisha Hekster. Het lijkt heel erg op de vorige website die Golos bij de parlementsverkiezingen opzette... ...deze karta narusjenië, waarop duizenden klachten binnenkwamen over onregelmatigheden... ...voor, tijdens en na de verkiezingen. En daarom hebben ze er dus nu weer één gemaakt. Zodat mensen rechtstreeks alles kunnen melden wat ze tegenkomen, waarvan ze denken dat het niet klopt in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Nou, op de Lilia Shibanova is voorzitter van Golos. Dat stem betekent in het Russisch. Een wat oudere dame met blond haar. De vorige keer heeft de Russische overheid laten blijken... dat ze het niet erg konden waarderen, deze website. Er is heel veel druk op uw organisatie uitgevoerd. U bent zelf ook gearresteerd geweest. Denkt u dat ze deze nieuwe website wel kunnen... Alle signalen die we krijgen laten zien dat de druk alleen maar toe zal nemen. Zo hebben we te horen gekregen dat we ons kantoor moeten verlaten, terwijl we de huur tot augustus betaald hebben. Dat mag natuurlijk helemaal niet. Dus het is duidelijk dat we in de aanloop naar de presidentsverkiezingen niet veel beters hoeven te verwachten van de machthebbers. Helaas. De vorige keer uh, de uw website is ook niet op verkiezingsdag. Heeft u extra maatregelen genomen om dat nu te voorkomen op 4 maart? Ja, onze website lag inderdaad plat op de verkiezingsdag. Samen met een aantal andere sites van onafhankelijke media door hackeraanvallen. En we hebben nu zoveel mogelijk bescherming ingebouwd. Maar helemaal voorkomen kan je het natuurlijk niet. Hoewel er waarschijnlijk geen site in Rusland te vinden is die beter beschermd is dan de onze op dit moment. Gisteren werd bekend dat Grieger Javlinski niet mee mag doen aan de verkiezingen. Uw organisatie wordt onder druk gezet. Het lijkt erop dat de Russische regering geen zin heeft in onafhankelijke waarnemers bij de verkiezingen. Waar zijn ze eigenlijk zo bang voor, denkt u? De macht wil gewoon absoluut niet dat er onafhankelijke waarnemers komen. Ze willen ook geen onafhankelijke plekken presidentskandidaten. Daarom worden wij tegengewerkt. en daarom is Javlinsky geweigerd als presidentskandidaat. Waarom? Blijkbaar hebben de machthebbers toch iets te verbergen. Zijn eerlijke verkiezingen mogelijk 4 maart? Moenia uh, zadem absoluten no hopen... Ik verwacht geen helemaal eerlijke verkiezingen nee, maar ik hoop van ganse harte dat na alle protesten van de afgelopen tijd eerlijke verkiezingen zullen komen. Maar tegelijkertijd stemt mijn ervaring somber. Ik werk al zoveel jaar als waarnemer. Ik heb al zoveel verkiezingen gezien en zo vaak meegemaakt onder welke enorme druk de verkiezingscomité's opereren om maar goede uitslagen te produceren voor de machthebbers. Dat ik bang ben dat echt eerlijke verkiezingen helaas uitgesloten zijn. Wat is het dat? Kisha Hexter maakte dit verslag in Rusland. Aan het einde van deze uitzending opmerkelijke uitspraken... zojuist van bondskanselier Merkel in Davos. Daar, is het, uh, daar wordt het Wereldeconomisch Forum gehouden. Dat betekent dat daar de top van de politiek... het bedrijfsleven bij elkaar zijn. En dan dit soort toespraken van Merkel. Bert van Sloot van de economie redactie Bert, Lucel en ik hebben geen tijd gehad om te kijken. Wel. Jij wel. Ja, Wat heeft ze gezegd? Ja, Merkel zegt uh, dat de Europese structuren onvoldoende werken... om de euro ook weer goed te laten werken. Uh, ze noemt het een soort zwakheid. En ze omschrijft die zwakheid... als iets Iets wat met de jaren is toegenomen. En je merkt dan een soort van, van ergernis in de stem. Ze ergert zich een beetje gewoon aan de, de traagheid. En ja, eigenlijk alles wat bij Europa past. Traagheid, stroperigheid, besluiteloosheid. Uh, en nu ook weer die begrotingsregels. Uh, dat is een punt waar de Duitsers zwaar aan, uh, aan tillen. Die moeten worden aangescherpt. Ja, en dan moet iedereen, om het op zo'n Hollands te zeggen... ze plasten weer over doen. Dat zei ze overigens niet, maar dat bedoelde ze wel. Wat wil ze precies bereiken met dit soort ergernis? Of met dit soort taal? Ja, nee, Het is niet een beetje van uh, Merkel waarschuwt voor... Uh, de laatste keer. Het, was, het is gewoon zo'n setting, je moet je een beetje daarvoor voorstellen, dan word je geïnterviewd op een podium. Het is de bedoeling dat je een beetje ontspannen overkomt, ook richting ja, de andere industriële en toppolitici. Uh, uh, en daar vertelden ze eigenlijk gewoon een beetje het verhaal van zoals zij er op dit moment uh, tegen aankijkt. Het is niet zo dat nu de top die voor de deur staat. En van komende maandag opeens in een stroomversnelling komt of dat er een politieke crisis uitbreekt. Net was gewoon een analyse van hoe gaat dat proces nou eigenlijk in Europa. En dat tot getuigde van realisme. Ja, ik wou net zeggen, dit is toch niet echt een verrassende analyse als je naar het afgelopen jaar kijkt, toch? Absoluut niet. Maar het feit dat politici in dienst, hè, want dat is er nog steeds, dat zo uitspreken, is dan weer wel bijzonder. Want meestal spreken politici over Europa wat er misgaat uh, op het moment dat ze niet meer in dienst zijn. En uh, zij doet het op het moment dat ze nog steeds moedskanselier is. En daar koppelt ze natuurlijk ook het nationale belang nog eventjes aan. Ze pleit voor vrijhandel, dus meer handel met Amerika. Handelsbelemmeringen wegnemen. Dat is alleen maar in het belang van Duitsland. Want dat tiert op dit moment vooral vanwege de export. En zijn daar dan ook al meteen reacties op geweest? Daar? Uh, vast en zeker, maar nog niet bij mij bekend. Uh, ik bedoel, het is net vers van de pers om het zomaar eens uh, uit te drukken. Ze dus komt echt net letterlijk het podium afgeklommen. Uh, af, uh, uh, ja, zo moet ik dat zeggen. Overigens, mag ik dat nog even vertellen? Zeker. Ik vond de entree schitterend van Wat? Merkel... Want ze komt in zo'n prachtige helikopter. Komt ze aan midden in die sneeuw. Sneeuw stuift werkelijk alle kanten op. En het is een entree waar filmsterren jaloers op nou, zouden zijn. Had ze een skipak aan? Ze staat geen skipak aan. <lacht> Misschien vanavond. En ik laars, ik ben wel benieuwd. <lacht> Donderdag komt Rutte ook naar Davos. Ja, Rutte komt, maar ook uh, de top van de Nederlandse vakbeweging. Uh, komt daar Agnes Jongerius. en Er zitten nog een aantal mensen van DSM zitten. Philips zit er. Pond, de auto-importeur uh, zit er. Kortom, uh, er zitten nog ook wat uh, mensen uit Nederland. Het wereld economisch Forum, deze week in Davos. Bert versloten. dankjewel. En daarmee is uh, een einde gekomen aan dit Radio 1 journaal voor deze avond. Wij maken plaats voor Joost Eertmans, avondspits. Goedenavond, Joost. Waar ga jij Hallo. het over hebben? Hallo Lucilla, niet, niet over Merkel. Uh, dat, die laat ik even met rust. Maar ik, uh, ik ga het hebben over trouwen, over, huwelijk, uh, over het huwelijk. Ik ben zelf uh, gelukkig getrouwd. Maar misschien moet ik zeggen: ik ben gelukkig. Gelukkig ben ik getrouwd. Uh, want een huwelijk... <laughs> dat dat je moet je even uitleggen. Dat leg ik absoluut uit en dat doe ik straks nog wat in Maar een huwelijk levert je gewoon, uh, gewoon bijna 2000 euro netto uh, op per jaar. En dat komt omdat aan het huwelijk allerlei fiscale en juridische voordelen zitten... Hè, die de ongetrouwde onder ons niet hebben. En dat komt weer omdat het huwelijk bij wet is geregeld. Je weet het, burgerlijk wetboek, je moet toch zeggen... ja. Dat, dat beloof ik en dat doe je aan de hand van wettelijke bepalingen. Maar waarom is dat nou eigenlijk? Sinds Napoleon bemoeit de staat zich dus actief met het huwelijk tussen twee mensen. Waar bemoeit de overheid zich Joost, je ja, had je wel wat ja, op de hals. Ik, ja, dat gaan we zeker. En dit, dit, zit mij, dit heb ik al een tijdje heb ik dat in de garage staan. Ik reed er vanavond uit, want ik vind het dus onzin dat we trouwen voor de wet. Trouwen voor de wet is uit de tijd. Laat het gewoon aan de mensen zelf over. Voor een housewarming ga je ook niet eerst naar het stadhuis. Dat is een beetje het idee. 0800 21 trouwen voor de wet is uit de tijd privatiseer het huwelijk daarover kunt u mee Mevrouw Eertmans, nou, die is druk met heel andere dingen nu. Uh, maar die, uh, die mag ook reageren. 0800 21 kan ook gereageerd worden via Twitter. Jullie mogen ook reageren, hoor, Tim en Lucella. Uh, hashtag WNL, misschien doen jullie het al onder een codenaam. Uh, hashtag WNL, hashtag Eerdmans. De lijnen staan open hier, 0800 21. We gaan elkaar spreken in avondspits. Zometeen van WNL komt het. En u hoort het direct na het Nationaal van half 7. Tot zover.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 En de Tweede Kamer wil de voetbalwet aanscherpen. Een meerderheid van VVD, PVDA, PVV en CDA... wil dat de overheid een stadionverbod kan opleggen van maximaal een jaar. Nu is dat drie maanden. Verder zou het verbod voortaan moeten gelden voor alle stadions in Nederland. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Er is veel bewolking en vooral in het westen van het land is het miserig weer. En vanavond en vannacht verandert daar maar weinig aan.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 Er is net een aanreding geweest op de A13, Rotterdam richting Den Haag. Tussen Knooppunt Kleinpolderplein en delft zuid staat 5 kilometer. Bij Delft is de linker reis ook dicht. Bij Rotterdam staat een kraanwagen met problemen. Die wordt pas later geborgen. Daardoor loopt het behoorlijk vast op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwebrug en Knooppunt Gouwen 9 kilometer. Aansluitend op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Trouwen voor de wet is uit de tijd. Goedenavond en welkom, dit is Avondspits van WNL met een scherp debat over wat mij bezighoudt. Tot 7 uur kunt u meediscussiëren. Bel WNL, 0800 1121. Sinds de Franse revolutie trouwen wij in Nederland voor de wet. En dat betekent dat u twee weken voor u wilt trouwen wettelijk verplicht bent om in ondertrouw te gaan. En bij het ja-woord dient te verschijnen voor een ambtenaar van de burgerlijke stand. In de huwelijksakte wordt vastgelegd welke rechten en plichten aan u worden opgelegd. En u moet naar de rechter om uw huwelijk weer te beëindigen. Maar het levert dan ook wel wat op. Getrouwde stellen krijgen belastingvoordelen die singles en samenwonenden niet krijgen. Getrouwd, zijn, getrouwd thuis zijn levert u ongeveer 1700 euro netto per jaar op. Zeg me, wie trouwt er omdat het fiscaal aan Aantrekkelijk is Niemand mag ik hopen. Echte liefde heeft geen burgerlijk wetboek nodig. Ik vind dat de moderne staat zich helemaal niet met het huwelijk zou moeten bemoeien. Privatiseren dat huwelijk. Je bent toch, als je trouwt, toch geen verantwoording schuldig aan de staat? Het is onnodig, ouderwets en oneerlijk tegenover singles. En we hebben ook meteen geen gedoe meer over de weigerambtenaar. Trouwen voor de wet is uit de tijd. Bel WNL 0800 1121 ja, dat hoort je goed. Dus schaf het burgerlijk wetboek af bij wet. Althans, bracht nog steeds, maar doe het gewoon zelf. Dat is eigenlijk wat ik voorstel. En staak dus alle huwelijksrituelen op het stadhuis. U kunt meedoen aan deze discussie om met mij de degens te kruisen. 0800 1121 komt u live binnen bij Avondspits. Getwitterd wordt er ook al. Eerst Koffie die zegt... voor de wet of niet... gezien de gemiddelde bestendigheid van het huwelijk... zou het, ook, zou het, zou het kunnen leasen van de trouwring een uitkomst zijn. Thomas Bakker zegt... Uh, wat na van stelling Eerdmans... dat het huwelijk geprivatiseerd moet worden. Heer, heer, Bas Hendricks uh, zegt... wil je met me trouwen? Dan zegt hij zegt ik heb zin in een fiscaal voordeel. Heeft u ook zin in een fiscaal voordeel? Jeroen Kriegaard uit Hardingsveld... Hallo. Goedenavond. Afschaffen het wettelijk huwelijk? Nee, nee. Ik ben er totaal mee oneens. En waarom? En wel om deze, wel om deze reden. Ja. Kijk, ik, ik zie het vanuit, vanuit een bijbelsperspectief. En ik hoop dat er nog velen bij mij dat zo zien. En daarin heeft de overheid ook een plaats gekregen. En die moet de wet ook al blijven hanteren. En ja, kijk, als het nou echt zo zou zijn dat we dat we dat niet meer willen gaan geloven om maar economisch beter van te zijn. Maar, maar Jeroen, je mag, maar, ik vind, ik geloof, je mag best natuurlijk in God zijn handen leggen... maar waar, dat heeft toch niks met de wet te maken? Jazeker, want de wet heeft daar alles mee te maken. Want als het goed is, hoort de wet van elk land afgestemd te zijn... als het goed is, op wat de Bijbel zegt. Oh, nou, dat hoop ik niet. Ja, dat... Wat zegt u? Dat hoop ik niet. Ja... Dus... Dat hopen wij niet meer helaas, maar zo hoorde het wel te zijn. Nou, er staan hele lelijke dingen in de Bijbel... waarvan ik hoop dat we ze niet de wet en regelgeving hebben vastgelegd. Uh, nee, dat begrijp ik. Maar er staan natuurlijk ook hele schitterende mooie dingen in de Bijbel. Ja, dat zeker, maar daar heb je dan weer geen wet voor nodig. Maar anyway, Jeroen... Het punt ja. is eigenlijk... Zo meteen krijgen we trouwens Arie Slop Tenminste, die zit ook bij een diner rond Cenk Willing, maar die zou ons ook te woord willen staan. En die, zi ja? die zit op de lijn van hartstikke afschaffen... is, mijn, is, is, is wat ik meekreeg. Dus... Ja, dan ben ik, ik eigenlijk gezegd een beetje bang... dat meneer Slop dan van de ChristenUnie een beetje afgeweken is van wat de Bijbel zegt. Hij werkt af, hij loopt van het gansbord af. Wat zegt u? Hij is van het pad gelopen. Ja, dat, nou ja, als je, als je een partij bent die Christen heet, dan neem ik aan dat je dan van het spoor af bent. Absoluut. Nou, ja. moet u hem nog eens een keer een mail sturen inderdaad om hem op het goede pad te krijgen. Jeroen Kriegaard, dank je zeer. Uh, Jorrit Nuijens is fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam en hij is aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond Joost. Jorrit, ik heb echt, ik moet eerlijk zijn, geshopt in dat artikel van jullie. Uh, jij hebt een artikel geschreven een aantal jaar geleden in de, in de Next Energy Next. Ja, ik vond het echt genieten. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben het weinig eens met GroenLinks. Dat begrijp je, uh, dat zul je ook wel, wel weten. Uh, hou er we zo, hoor ik mensen denken. Nou, dat, dat, dat, dat, dat is prima. Uh, maar ik, ik moet zeggen, ik ben het wel heel erg mee eens wat je daar allemaal schreef. Nou, dat hoor je ook. Want ik zeg, ja, dat trouwen voor de wet, waarom, waarom doen we het eigenlijk nog? Ja Joost, ik heb dat artikel geschreven samen met mijn D66 collega Thijs Kleinpasten. En om nou vanavond te horen dat Thijs Kleinpasten van D66, Jorrit Nuijens van GroenLinks, Joost Eertmans en Arie Slob ja. over iets eens worden. Dit... Dat vind ik een mooi moment in de Nederlandse politiek. Dus dat vooropgesteld. Ja, bizarre coalitie, ja. Ja, maar ja, er zijn meer dingen waar we het over eens zouden kunnen worden. Maar dat is een ander gesprek. Mm -hmm. Uh, de voornaamste reden waarom ik denk uh, dat je het af zou moeten schaffen... is, uh, we hebben in Nederland hoog van de toren geblazen... en terecht over de invoering van het homohuwelijk. Het was in de wereldgeschiedenis een mooi moment... juist omdat daarmee rechtsongelijkheid uh, werd opgelost. Namelijk de rechtsongelijkheid tussen homo's en hetero's. Hetero's konden trouwen, homo's konden dat niet. Het wrange is dat er door het burgerlijk huwelijk... echter nog steeds rechtsongelijkheid wordt gecreëerd. Je noemt, je noemt het zelf net... 1700, 1700 euro belastingvoordeel, mm. dat is nogal wat. Ik kan geen reden bedenken waarom de overheid dat zou willen doen... ...behalve de redenen die die meneer net aanhaalt... ...namelijk uh, morele redenen, traditionele redenen... ...of redenen die voortvloeien uit de Bijbel. En daar heeft de overheid echt geen rol. Nee, nou is het geregistreerd partnership schrap ook uh, onderdeel van hetzelfde probleem, denk ik. Alleen het grote verschil met het huwelijk is, is dat je geen ja hoeft te zeggen, uh, heb ik, dacht ik... Uh, maar voor de rest is het ook wettelijk geregeld, het geregistreerd partnerschap. Hè? Dus daar geldt het feitelijk ook voor, dat de staat daar ook met zijn tengels mee bemoeit. Ja, terwijl of mensen ervoor kiezen om in een woongroep te gaan zitten... of, ja. weten wij veel, met z'n drieën een hartstikke gezellige relatie te hebben... waar ze ontzettend gelukkig van worden... Dat moeten die mensen zelf weten. En waarom wij dat zouden stimuleren als overheid... het is mij niet duidelijk, want het is ook geen garantie... op dingen als goed ouderschap of, of zelfs bij elkaar blijven. Maar jongen, de stabiliteit dat, ja. krijg je er niet van. Nee, maar dat was denk ik de oorsprong van het burgerlijk wettelijk huwelijk. Dat mensen zeiden, ja, maar als je goed getrouwd bent voor de wet... dan, dan kun je daarna ook pas kinderen krijgen. Je bent een veel betere ouder. Je, je wordt, het was een vorm van gezinspolitiek ook om die voordelen te geven. He, van, als je getrouwd bent, ja. mag je kinderen krijgen. Dus daar bieden we voordelen voor, dat ...mensen veel gaan trouwen en dus kinderen krijgen. Ja, maar tegenwoordig, toen, dat was natuurlijk ook in een tijd... ...waar het hartstikke noodzakelijk was dat mensen kinderen kregen... ...want de akkers moesten omgeploegd worden... ...en de, de, de, de, de, de manschappen van het leger moesten aangevuld worden... ...in de, de tijd van de Franse revolutie... Nu is het zo dat je bijna zou kunnen beargumenteren... dat het misschien beter zou zijn als we met z'n allen minder kinderen krijgen. Ja. Dus je zou bijna omgekeerde gezinspolitiek willen hebben. Oh jee, dan moeten we het toch weer invoeren... maar dan op een hele andere manier uh, met, met, met een, <laughs> een aantal belastingnadelen. Ik roep het nog een keer. Trouwen voor de wet is uit de tijd. Schaf het burgerlijk wet, uh, wettelijk huwelijk af. 081121 21. Uh, kunt u bellen, dan kunt u ook uh, meedoen met Twitter. Hashtag WNL, hashtag Eerdbas. Ik spreek met Jorrit Nuijens. Hij is fractievoorzitter van Schrik niet GroenLinks in Amsterdam. Maar dat is, dat is helemaal prima, want hij deelt die mening. En is het er ook... Uh, schondig me eens. Er is één probleempje, dat schreef je zelf volgens mij ook al, het gedwongen huwelijk. Want daar moet je natuurlijk wel, en ook de buitenlandse huwelijken, hoe, hoe, als je Nederland niet meer voor de wet kan trouwen... is het dan nog geldig in het buitenland? Ja, maar dat wordt natuurlijk niet geregeld via het burgerlijk wetboek, dat wordt geregeld via het strafrecht. Mensen dwingen in leefsituaties, eh, eh, seksuele situaties, samenlevingsverbanden waar zij zelf niet vrijwillig voor kiezen... Daar heeft de overheid natuurlijk altijd een rol. Onderdrukking hm. moet je bestrijden, maar daar heb je geen burgerlijk uh, huwelijk voor nodig. Oké, okay, Jorrit, blijf luisteren, want we, we gaan wat mensen bespreken en halen er wat, wat deskundigen bij. Rinus Ugen uit Deur, Deuren belt in. Goedenavond. Goedenavond, uh, Joost, met Rinus. Rinus, zeg, zeg maar. Ja, ik ben het geheel eens met je stelling. Ik ben uh, de, ja, bijna 30 jaar getrouwd. En uh, 30 jaar geleden ben ik toch wel, inderdaad, uh, aan het einde van het jaar getrouwd. Om ook daarmee ook een fiscaal voordeel op dat moment nog mee binnen te halen, dus dat was toen algemeen gebruikelijk dus dat je dan net een wilde je trouwen voor het einde van het jaar dus snel uh, ja, trouwde, had je daar een btw-voordeel uh, ja. kosten mee, mee bij ja. maar tegenwoordig, ja goed toen eigenlijk al en ja, terwijl je het eigenlijk vertelde op de radio je juist, toen je dacht ja, je hebt voorkomen gelijk, het is echt te gek voor woorden dat wij op dit moment inderdaad de Staten nodig hebben om een huwelijk te voltrekken, oftewel ja, het, het is eigenlijk gek voor wat we denken. Oké, okay. de lijn is een beetje slecht. We laten... We laten even bij. De lijn, de, de lijn is wat, wat slecht. Maar zeer, zeer bedankt. Er wordt heel veel getwitterd. Arjan die zegt: Eens uh, trouwen voor de wet is uit, trouwen voor de kerk is in. Kijk, dat kan natuurlijk ook. Huwelijk is op de eerste plaats een natuurlijk verbond. En Granny, Granny Smit zegt: uh, Daarin boven dragen parenden nog minder aan de gemeenschapskast bij dan één single. En consumeren wel, wel met twee personen een gemeenschapsvoordeel. Francisca van Bommel zegt: uh, Eerdmans, Als we alles vanuit Bijbels perspectief zouden moeten bezien, dan hebben we ook geen homohuwelijk. En daar heeft ze volstrekt gelijk in wat mij betreft. Sam van de Pol. Het geprivatiseerde huwelijk bestaat al lang en het heet samenlevingscontract is juist, maar biedt dus veel minder fiscale voordelen. Peter Klein, Joost, het is toch een van de mysteries van het leven? Je bent in love, romantisch en als straf ga je dan inderdaad in het contract vastleggen. Uh, Willem Brouwer uit Al van der Rijn, goedenavond. Goedenavond. Ik ben het ja. volledig oneens met, met je stelling deze keer, want uh, ja, de normen en waarden in dit land die glijden ernstig af. En als je dan ook het, het, het huwelijk al niet meer voor de wet gaat regelen, ja, waar blijven we dan in godsnaam? Is dan, uh, is dan je volgende stap uh, om ook uh, kinderen die geboren worden maar niet meer in te schrijven bij nou, de Nou, die moeten natuurlijk worden ingeschreven voor de, voor de, voor de, voor de volkstelling, zeg de, ik maar, de, en administratief. Ja. Maar dat geldt ook voor het huwelijk. Alleen, waarom moet ik mij aan wettelijke voorwaarden gaan houden? Waar bemoeit de, de staat zich mee om mij dingen op te leggen die ik in een huwelijksverband moet uitoefenen? Onder dingen die ik zeg, normen en waarden voor deze keer. Nou, dat is toch een beetje... En, uh, en ik... En ik begrijp ook waarom, uh, waarom er fiscale voordelen aan zijn. En dat zou je zelf ook weten na een huwelijk. Want je weet wat een huwelijk kost. Uh, zeker. Uh, ik zit nog steeds in een huwelijk en niet na een huwelijk. Maar dat geldt voor jou misschien niet. Maar je... nee, nee, Wel, ik, uh, volgende maand ben ik uh, 12,5 jaar gedaan. Oh, sorry. Nou, oh, fantastisch. Nou, Dat, begint, dat is een mooie, ja, mooie. Gefeliciteerd. Dank je. Hou, hou. Ik ben in, in dit geval het echt wel eens met me. Oké, okay, hou vol met uh, Willem, met het huwelijk. En ook na, bellen naar avondspits. Kunt u ook doen, uh, luisteraars. 0811 21 Bellen gratis. Uh, trouwen voor de wet is uit de tijd. Schaf het burgerlijk, wettelijk huwelijk gewoon af. Waar bemoeite staat zich mee. Uh, Paulien Aarden, die twittert. Trouwen voor de wet is zo 2011. Juist. En, uh, <lacht> ja, leuk, Jorrit. <laughs> Jij doet ook nog mee. Ronald Huns twittert. Uh, fiscale voordelen hebben we waarschijnlijk te van doen met de Pa partneralimentatie. Bij een scheiding hoeft de overheid dan niet meteen bij te springen. Is, dat, is dit waar trouwens, Jorrit? Dat, bij, dat de overheid de, niet bij zou hoeven springen bij een scheiding? Ja, dat de fiscale voordelen dus van doen hebben met de partneralimentatie. Nou ja, kijk. Over alimentatie, daar, daar kan je natuurlijk ook heel lang over discussiëren. Ik denk dat alimentatie, dat je dat altijd uh, bij ouderschap op de een of andere manier zou moeten blijven regelen. Maar waarom iemand per definitie uh, uh, geld zou moeten ontvangen van de andere ja. partner... als je samen niet meer samen wil zijn, uh, ja, ik zie dat niet zo. Nee, zeg dan, dan krijg je vast een, ik denk dat hij dat bedoelt... Van, dan krijg je vast een bubs uh, geld uh, mee, dan zodat als je sch gaat, sche gaat, sche gaat scheiden met een partner... met alimentatie geconfronteerd, dat je dat wat in de achterzak hebt. Zo'n zo uh, redenering. Uh, ja. ja. Friso, die twittert... Een huwelijk levert net tot 2000 euro per jaar op. En ik maar denk dat mijn vrouw alleen maar geld kost. Zo is dat. Leuk. Hinoosh uh, Farise zegt... Het huwelijk tussen man en vrouw is een Joodschristelijke christelijke instelling... waar de overheid in principe niets meer mee te maken heeft. Uh, denk ik dat we daarmee eens zijn. Uh, Bas Hendricks tot slot. Eerdmans eens. On topic. Overigens is het wel een zaak... Uh, geen vervelende situatie te krijgen voor achterblijvers bij overlijden. Ja, daar zit ook nog wat in, toch, Jorrit? Het nabestaande pensioen... speelt dat ook mee bij de, de, wettelijke, de wettelijke akte zeg maar? Nou ja, dat zou je natuurlijk... dat kan je nu ook regelen via samenlevingsverbanden. Ja, precies. Kijk, het enige wat je niet kan regelen... is precies die normen- en waardencomponent... waar die meneer het net over had. Maar dan zou die meneer alleen gelijk in hebben... als mensen bij elkaar bleven... en als we indicaties hadden dat we als samenleving... gelukkiger en stabieler worden... Van getrouwde mensen. En die cijfers heb ik nog steeds niet gezien. Precies. Jij schrijft trouwens ook van. Joh, geef elkaar een ring. En beloof elkaar trouw in de kerk. Onder toezicht oog van de dominee. Geef een feest op het strand. Schrijf je geloftes met een tak in het zand. Zet een tatoeage of neem een huwelijkse tongpiercing. Vier het s'nachts met vrienden in de kroeg. En bezegel je huwelijk met een plechtige high five. Mooie voorbeelden, Jorrit, die jij daar schrijft. Van zo kan het ook. Waarom moet het nou voor de wet? Je kunt je eigen rituelen bedenken. Ik zou zeggen, waarom moeten we langs het stadhuis inderdaad? Om een wettelijk huwelijk af te sluiten. Wat vindt u, 0811121? Uh, overigens, dank Jorrit voor het meedoen aan deze discussie. We gaan zo proberen te bellen met een bijzonder, bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Een echte trouwambtenaar, want die is het ook hartgrondig met mij oneens. Uh, Marius van der Linden. Ja, goedenavond uh, meneer. Uh, u spreekt met uh, Van der Linden. Ik wel, uh, geheel vanuit Zuid-Afrika. Uh, zo. Uh, ja, uh, ook, ook hier op de Radio 1 uh, meneer. Uh, en ik ben het heel oneens met uw stelling. Ja. Ik uh, ben het ook eens met de meneer die u uh, hiervoor had. Ja. Uh, uh, omdat ik uh, vind uh, dat... Uh, A, uh, het inderdaad ook een, een kwestie is van normen en waarden. Maar we hebben dat uh, nu eenmaal al jaren zo vastgelegd. En uh, uh, als we uh, dit soort uh, cruciale dingen uh, gaan loslaten... Ja, dan... Uh, ik denk dat we hier. Uh, af, dus dat jullie in Nederland. Uh, straks weer van, uh, van, uh, van dat los zijn. Ja, vergrond. Maar, maar waarom vindt u dat zo. Kijk, belangrijk. De oorsprong. die is toch al lang niet meer. die is toch alleen niet meer actueel. He, dat we trouwen voor de wet. omdat er een bepaalde gezinsgedachte. achter zit. Een, een politieke gedachte ook. Da, dat, daar zou je toch. anno 2012 van zeggen. joh. laten we eens modern, een moderne overheid. Uh, uh, krijgen. En, en niet eentje. die, die oh. nog eens 200 jaar achterloopt. of 300 jaar. Nee, dat heeft niks met afgelopen te maken. Meer. Dat heeft echt alles te maken met normen en waarden. En, uh, en als we uh, gewoon inderdaad uh, uh, gewoon uh, gaan doen wat, uh, wat ons goed doet. Omdat dat zogezegd modern is. Omdat dat past tussen aanhalingstevens in deze tijd. Van het linksdenken. Uh, dan, dan, dan moeten we dat doen. Maar, uh, maar ik denk... Dat, uh, dat, we, uh, dat hele linkse gedachtegoed, dat moeten we echt overboord zetten. We, nou, we weten. Daar ben ik het helemaal mee eens, uh, meneer, Mar, meneer Marius. Dat, dat is absoluut iets wat, wat ik, ook, uh, dat ik, dat ik ook wil uitstralen. Maar in dit geval vind ik het ook niet, niet zo links of rechts, eerlijk gezegd. Maar gewoon modern. Uh, gewoon, uh, nou, eh? Want dit, dit, dit geluid, dat komt eigenlijk vanuit, uh, vanuit de linkse kerk. Zeg maar. hm. Nou, dat is niet altijd zo. Maar het is, het is wel verrassend nou, dat het van beide kanten komt. Ik wel. Maries van der Linde uit, uit Zuid-Afrika, bedankt, bedankt, bedankt voor het bellen. En doet het, doe het gauw nog een keer. Henk Krol, die zegt: eermans heeft vandaag gelijk. Uh, Henk Krol van, van de Kekkranten uh, is dat. En uh, hij zegt dus ook daarmee impliciet dat ik ook wel eens ongelijk heb. Dat is weer niet netjesenk. Nee, dat valt om mee. Toon Nijse. Eerdmans, zegt... ...Jorrit pleit voor minder mensen op aarde. Waarom trekt hij de consequentie niet en betrekt dit principe op zichzelf? Zo wordt er mooi getwitterd. U kunt kijken op Twitter. Hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Want daar gaat het behoorlijk los over het thema van vanavond. Trouwen voor de wet is uit de tijd. Meneer De Jong uit Amersfoort. Hoi. Het huwelijk is... Het wettelijk huwelijk is ingesteld door Napoleon. Ja. Met de burgerlijke stand enzovoorts. Uh, inrichten. En het is om, voor de verervingen van de eigendommen. Heeft er ook mee te maken? Ja. En, ja. en ik ben, uh, tot de 36ste ben ik, heb ik moeite gedaan om, al, om niet te trouwen, of om niet te gaan samenwonen. Daarna ben ik 11 jaar gaan samenwonen. Daarna heb ik mij laten verleiden om te trouwen. Maar ik zei tegen mijn vrouw, er verandert niets. U bent mijn tegen uw zin, u bent eigenlijk uitgehuwelijkd? Ja. Ik ben eigenlijk tegen mijn zin getrouwd, ik wilde er, omdat er rechten en plichten zijn, en dat vond ik stinken. Ja. En ook als er financieel voordeel aan zit, dan vertrouwde ik niet. Oké, okay, meneer De Jong, u bent het ermee eens, hè? U zegt dus trouw voor de ja. wet uit de tijd. Ja, je bent gewoon wie je bent, en papiertje doet er niets aan toe. Oké, okay, dank je zeer meneer De Jong. We gaan naar Andrea Schipper, zij is trouwambtenaar en zelfs voorzitter van de Landelijke Trouwambtenarenclub. Goedenavond, mevrouw Schipper. Nou, u hoort het van links en rechts. Zijn, zijn, zijn mensen ervoor? Schaf, schaf het maar af, hoor. Het, het, het, het burgerlijk, wettelijk huwelijk. Nou, jeetje, ik zit met mijn te klapperen. Ja, u bent uw Ik ben uw overigens uh, voorzitter van de Vereniging Betrouwambtenaren in Noord-Holland. Uh, okay. Landelijk, uh, zover zijn we nog net niet. <laughs> uh, de, nou, u zult begrijpen dat ik natuurlijk uh, voor het burgerlijk huwelijk ben. Ja, om uw baantje uh, te uh, verdedigen. Wat, of, of zit het dieper? Nee, dat, dat zit dieper. Maar ik, wat ik me ook heel erg afvraag is... het is wel heel makkelijk te roepen van... schaf dat burgerlijk huwelijk maar af. Maar als er dan wat aan de hand is, waar ga je dan dingen regelen? Kijk, een ja. burgerlijk huwelijk is er natuurlijk niet voor niks. Nee, dat snap ik wel. Maar dat, ik, natuurlijk, maar met allerlei verbindenissen moet je dat regelen. Dat zijn dan gewoon pri privaatrechtelijke zaken... Die, die je met elkaar uit moet vechten, desnoods bij de rechter. Maar het is zo dat de overheid zich met zijn tengels bemoeit... met de verbindenis tussen mij en mijn vrouw. Want dan moet ik dat voor de wet... En dat is Ik vond de prachtige ceremonie daar niet van. Maar je vraagt je toch werkelijk af van... waar bemoeit de staat zich mee? De neutrale staat die we met z'n allen willen... gaat zich bemoeien met mijn huwelijk in feite. Ja, de staat legt inderdaad vast wat de rechten en de plichten zijn. Maar ja, in veel gevallen uh, zijn bruidsvaren daar heel blij mee... met die rechten en die plichten. En hoe ga je het anders vastleggen? Inderdaad, uh, internationaal. Dat is bijna niet te doen. Hoe kan je dan aantonen dat je gehuwd bent... Ja, dat, zegt, dat, net, dat ligt dan meer in het strafrecht melden. Uh, onze GroenLinks uh, man uit de GroenLinks-fractievoorzitter uit, uit Amsterdam, die zei dat kun je gewoon via het strafrecht, uh, kan, Als daar problemen zijn, wordt dat ge al geregeld. Nou, in mijn beleving ligt dat in het internationaal privaatrecht. Kijk, ja, ja. Wij kijken ook met, uh, naar andere wetgeving van andere landen. Of, want ja, daar dan moet je wel iets op vinden. Van de ja. stand, dat je dat dan in kan schrijven, ja of nee. Maar wat vindt u ervan? Ik dingen ja. echt moeten regelen. Maar is het niet heel oneerlijk om te zeggen van mensen die getrouwd zijn en dan vooral achter het aandacht blijven, die hebben heel veel voordeel? Want dat hebben we namelijk 200 jaar geleden door Napoleon laten regelen. En de rest, ja, die zoekt er maar uit, de singles, de, de ongehuwd samenwonen, die hebben gewoon pech. Want die zijn niet voor de wet. Bij elkaar? Of, ja, maar of niet dat, bij in elkaar? Het, dat zit niet in het burgerlijk huwelijk, dat zit aan de, uh, de belastingregels die over aanhangen. Ja, die hangen aan die wet. Ja, dat zit ja, in. niet in dat wettelijk huwelijk. Nee, maar dan moet je wel getrouwd zijn, anders kom je er niet hoor. Maar dan zit dat toch in de belastingwetgeving en toch niet in de regels van de. Oké, okay, maar dan is de lege huls op een zeker moment, want waarom zou je dan überhaupt nog voor de wet trouwen? In mijn beleving is dat nog steeds omdat je graag bij elkaar wil zijn. Ja, maar dat kan toch zonder of, wet? Omdat je kinderen krijgt. Ik hoorde u net over een partnerschap. Bij een partnerschap hoef je geen ja-woord te geven. Maar klopt. bij een partnerschap is ook afstamming niet geregeld. Dus als de vrouw een kind krijgt, met dan kinderen... is Dat geen wettig ja. vader. Maar, ja, precies. Maar dan zou je dus mensen dus die, die kinderen hebben zonder uh, huwelijk... Zijn, zijn secundair. Ze staan op het tweede plan. Mensen zonder huwelijk met kinderen. Nee. Nou, die moeten dat dan op een andere manier gaan regelen. Ja, dan. vind, ik, vind ik dan toch ook een beetje... Want die mogelijkheid is er natuurlijk wel. Ja. Gelukkig. Want nou daar houdt de overheid wel zeker rekening mee met mensen die niet willen trouwen. Okay. Daar is overal uh, zijn daar uh, oplossingen voor bedacht. Daar kunnen we dus oplossingen voor bedenken. Nou, dat steunt mij toch weer in de, in de stelling dat ik zeg, dan kun je het ook afschaffen. We gaan even kijken, mevrouw Schipper, wat er op Twitter gebeurt. Koen de Heer, die zegt ook meteen van het probleem van de weigerambtenaar af. Precies, dat is ook zo, hè, mevrouw Schipper. De, de, de, de grote discussie rond de weigerambtenaren, die verdwijnen ook als je het huwelijk afschaft, het wettelijk huwelijk dan. Ja, er is een, een, een, een enorme discussie over die weigerambtenaren. Um, ik, ik weet niet of je het daarmee oplost. Nou, dat denk ik wel. Ik heb wel. daar sterk betwijfeld over. Maar dan kunnen mensen toch niet bij wet verplicht worden om daar aan mee te doen? Die kunnen dan gewoon zeggen, ik doe ja. er niet aan mee. Die dat namelijk... zou betekenen, ze gaan gewoon helemaal niet meer trouwen. Nou, je trouwt inderdaad op het strand met een paar rituelen van jezelf. Of je, je, je gaat in een ballon zitten. Prima, maar de, de, de overheid bemoeit zich er niet meer mee. Dat is mijn, mijn mening. Maar dan trouw je nog steeds wel, alleen je doet het niet meer voor de wet. Precies, dat is, dus, dat is exact de exacte stelling. Dus daar bent u het niet ja. mee eens, maar ik vind het... Nee, uh... absoluut niet. Okay. Maar ja, goed, wat je dan krijgt is een, een, een zelfstandig trouwambtenaar die geen homo stellen wil trouwen. Ja, maar dan wordt er helemaal niet meer getrouwd. Dat is eigenlijk een beetje de cirkel waar we in zitten. Maar Janne de Seng, een man, die zegt... en mannen die partner-elementatie ontvangen van hun ex-vrouw moeten geoud worden met een advertentie in de Telegraaf. Jan Willem D. die zegt getrouwde... mensen zijn doorgaans gelukkiger en gezonder... en kinderen hebben behoefte aan stabiele relaties. Dus niet afschaffen. Ja, ik ben nogmaals niet tegen het huwelijk. Ik ben tegen het wettelijk huwelijk. Daar zitten eigenlijk wel voordelen aan. Maar vooral die van 300 jaar geleden. Kennard Harmsen zegt, uh, oneens Joost... internationaal aspecten en erfrecht... die zit meer op de lijn van mevrouw me of ze komt terug, die zegt, eens met je stelling, het huwelijk buiten de wet om te regelen inclusief de huidige automatische partneralimentatie. En Jiris Lemmertje zegt het gezin is de hoekste van de samenleving en daar is het huwelijk symbool van en dat moet goed geregeld zijn. Niels Rox uit Ouderbos, goedenavond. Ja, goedenavond. Niels. Oh, ja, nee, ik ben het uh, dit keer met uh, je oneens. Mag hoor. Um, um, ja, ik had eventjes gebeld, ook voordat uh, het programma mevrouw in kwam, maar ik denk dat inderdaad Um, het huwelijk is niet uit de tijd. Misschien is wel het belastingvoordeel wat eraan hangt uit de tijd. Want dat kwam nog uit de tijd gewoon dat mensen, vrouwen meestal moesten stoppen met werken uh, na het huwelijk. En dat de man voor de vrouw ja. moet gaan zorgen. Maar ik vind dat het een keuze is op een gegeven moment. Dat je kan zeggen tegen uh, uh, de hele gemeenschap waarin je loopt, waarin je leeft. Wij horen bij elkaar en uh, wij kiezen voor elkaar. Ja, dat kan. En ook, uh, en ook heel belangrijk om te zeggen van... Dan is er ook meteen impliciet geregeld uh, wat, er, wat er gebeurt op het moment dat iemand komt te overlijden binnen je familie. Hoe er uh, automatisch is geregeld dat uh, uh, alles wat, uh, wat je bij elkaar gewerkt hebt, mm. dat het na je overlijden voor je kinderen is. Oké, okay, Niels we... Dan op het moment dat je belastingvoordeel dus nee met haalt, dan... En dat is uit de tijd. Okay. We moeten de keuze dan ontwikkelen. Keuze laten leggen. Niels, ik zet er een punt achter. Jij kwam het uit autobas. Dank je zeer. Want uh, we gaan afronden. De trouwambtenaar, mevrouw Schipper wil ik zeer bedanken. Het is een leuke discussie geweest. Uh, schaf het burgerlijk wettelijk huwelijk af. Gewoon privatiseer het huwelijk. Het levert nogal wat stemmingen op. Dat kunt u ook teruglezen op Twitter. Hashtag Eerdmans, Hashtag WNL gebruiken. Dan ziet u ze. En dan kunt u ook nog meedoen aan de discussie die voortgaat op het internet. Ik dank u zeer voor het luisteren, voor het bellen en voor het twitteren. We gaan door zo meteen met kunststof hier op Radio 1. En wij zijn er morgen